Denk je aan. aan een stil donker bos Aan schroen boven het mos En zonlicht door de takken Maakt de felle witte baan En er is water daar Je kan het horen gaan Met blote voeten ga je erin staan Is dat wat je denkt, mijn liefste Is dat het Want hier in mijn armen is het bos Je aan, aan een strand met witte stenen, aan het geluid van de zee, en een boot op het water neemt je mee, en hoog in de lucht, die mee ben jij, en je kijkt naar beneden, heel klein zie je jezelf. Mijn armen is het water Ik neem je mee Ik neem je mee Mijn liefste Mijn liefste, waar denk je aan? Aan morgen vroeg weer op Aan boodschappen, aan geld en aan haast week van de kinderen, jonge mensen zo moe. En alles is lelijk, en iedereen praat door ons. Hier is geen verwijf Kom maar Kom maar Alles wat je denkt Alles wat je denkt Is waar Kom maar